Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu is in Florida... bij de Amerikaanse president Trump. De twee praten daar hoogstwaarschijnlijk over Trumps Gaza-plan. De VS wil dat Israël vaart maakt met fase 2 van dat plan. Daarin staat dat er een apolitieke overgangsregering wordt geïnstalleerd... en een internationale troepenmacht wordt gestuurd. Tijdens de eerste fase ging het staakt het vuren in... maar toch vallen er nog dagelijks doden in Gaza. De vrachtwagenchauffeur die eerder deze maand werd beroofd op de A1 bij Muiden... wordt zelf verdacht van drugshandel. Dat bevestigt het OM na berichtgeving van RTL Boulevard. De trucker werd klemgereden door meerdere auto's... en moest onder bedreiging van vuurwapens zijn lading afstaan. Een dag later bleek al dat het om een ripdeal ging... waarbij de ene crimineel de andere berooft. Nu is dus duidelijk dat de beroofde chauffeur van drugshandel wordt verdacht. Zijn voorarrest is vorige week verlengd. De overvallers zijn nog altijd spoorloos. In Zeeland is een historische dieseltrein op een tractor gebotst. Het gebeurde op een spoorwegovergang in Kwadendamme op zuid beveland Niemand raakte gewond, maar zowel de museumtrein als de tractor raakte beschadigd. De trein ontspoorde. De reizigers zijn met een bus terug naar Goes gebracht. De dieseltrein blokkeert nu het spoor. Het is daarom de vraag of het andere voertuig van dezelfde stichting, een stoomlocomotief, morgen wel weer kan gaan rijden. Op het Olympisch kwalificatietoernooi hebben schaatsers Jenning de Bo, Joep Wennemars en Kjeld Nuis zich geplaatst voor de 1000 meter op de winterspelen in Milaan. Ze werden 1, 2 en 3. Bij de vrouwen gingen de starttickets op de 1500 meter naar Antoinette Rijpma de Jong, Femke Kok en Marijke Groenewoud. Grote verliezer was Joy Beune. Ze was favoriet op de 1500 meter, maar eindigde als vierde en mist die afstand dus in Milaan. Het weer, hier en daar nog buien, vannacht klaart het op. Minima rond het vriespunt. Morgen geregeld zon, maar in de kustprovincies ook nog af en toe een bui. Het wordt 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 John Thomas Bratland, overleden zanger, ook drummer begon die van Ragnarok. Dat is nog eens een uh, leuk nieuwtje mee te beginnen. Nou, Welkom zinning, bij ja. Play It Loud Underground. Mijn naam Ben van Rode, links van mij, rechts van jullie. Mocht je via de webcam kijken. Marcel van Kruik, yes, tegenover mij, ook via de webcam tegenover mij. Daar zit hij weer. Ja, ja, hij is ah, weer van de partij vanavond. Ik dacht, kom even gezellig langs. Heel goed, ja, heel goed. Ja, toch. Sander. Zeker. Van Niet yeah. loskomen. Yes. yes. <laughs> Hoe is het ermee, jongens? Goed. Yeah. Ja, absoluut. Mooi. We hebben ja. Zweden overleefd. Dit is ja, het een droge uh, enkel. Nee, inderdaad. Yes. yes. Gelukkig maar. Ik kan hem belopen. Ik hoef dus. niet met een trapje omhoog dit keer. Uh. <laughs> nee, je was helemaal te gek. Ja. Marduk met de eerste ja. lijn up Waar was uh, je? In uh, Nursha de... Ja, waar Marduk vandaan komt eigenlijk. Ja. Daar. Uh, December met de Darkness December Darkness. Ja, voor de luisteraars thuis die het niet weten natuurlijk. Precies, ja. die er niet geweest nee, is. Nee, precies. Die, uh, Gaaf. En uh, ja. tweede uur heb ik een klein lijstje met uh, wat daar speelde. voor de rest uh, ja, gaan we weer de hele wereld over vandaag. Ja, ik zag het. Ja, lekker man. We gaan naar Brazilië. We gaan naar Japan. Yes. En ik ben benieuwd of ze meeluisteren. Het is ik. daar vijf uur ochtends nu ongeveer. Ah, konnichiwa. Okay. niet konnichiwa. Ja. konnichiwa. Dat horen we daar gauw genoeg. Dus... Uh, Leuk. Ja, ben benieuwd. Yes. Voor de rest gaan we lekker, uh, ja, lekker yeah. kerst gehad. 50 ja. geworden. Oh, oh gefeliciteerd oh, nog. Oh, ja. Jongens, 50 uh, met wat? Ja. Ja. Wat? 50. Oh, 50 hoor. 50, ah, is 50, 50 geworden. 50 ja, wist Ja. ja. niet. je niet zeggen? Ja, uh, <laughs> heb heeft nog gemist. 21 december. <laughs> Dat zeg je gewoon niet. Oh, je hebt wel een berichtje gestuurd? Je ja, ja, ja. hebt er soms geen leeftijd ja. bij, man. Nee, dat nee, ja, had hij niet dus vermeld. Uh, nee, nee. <laughs> zou jij dat doen als je vijftig wordt? <laughs> of oh, oh, zou ik niet De microfoon staat open, hè? Ja. Oh, uh, shit. Nou ja, ja. Te laat. Ja. Jammer. Verklap. Damn it. Uh, ja. ja. We dat gaan dus? euh, lekker knallen vanavond. De ja, laatste veel, uitstelling, uh, denk je dus. Zoals gezegd. Ja. Ja, ja, van het jaar, hè? Van het jaar. Ja, ja, ja niet dat in de laatste bestemming. Nee, nee, nee. Zeker niet. Zeker niet. Van dit jaar. Hoe was jullie jaar? We komen er veel meer. We komen er veel meer. Nou ja, voor Sander natuurlijk een heel goed jaar. Ja, uh, ja ups, uh, ups en nieuw, downs. Nieuwe baan, verhuisd. Ja. Uh, natuurlijk, uh, micro Een beetje uh, ja. uit. Ja, nou uh. dat is toch al een... Uh, ja, een, zeker. Een, een absolute, dat is echt gewoon ja, Hoogtepunt nou, in het ja, jaar. Je, dat is mooi van leven, weet je. Ja. Dat is niet een, ups en downs, gehoord erbij. Tuurlijk, dat is normaal, je, inderdaad. Ja. Nou dus, ja, Ben ook. Uh, ben ook. Ben up, ook. Ja, ja ups en downs. Even even ups. Met, een, met een operatie in het jaar gelijk. Moeilijk, moeilijk. ja. ja. En, uh, Waar we lopen meer. Toen kwam de kleine meid. Ja, nou, dat is en getrouwd. Grote, ja. okay. nou, ook nog allemaal in hetzelfde ja. jaar. Dus hoop gebeurd. Ja, inderdaad. Hoop gebeurt. Hoop ja. artiesten ook. Daar uh, gaan we het ook nog over ja. hebben. Ja, hoop artiesten ontvallen helaas. Ontvangert, nou, waaronder... Ja, de, de Wie weet ook geboren, maar ja, dat weten ja. we Nee, dat weten we niet. <laughs> Die zijn hoop artiesten. komen over zoveel ja. jaar pas achter. <laughs> Precies. Ja. <laughs> uh, gaan we een leuk muziekje eruit. Ja, is goed. Dan gaan we ja. zo weer verder. Wat we heb je voor ons in petto. Wat hebben we? Ja, uh, volgens mij wordt het Krypton met de Violence our Power. All right, ja. Yeah. En die hebben we ook gespeeld in December dark All right. hoorde Help Poison met Fire Deep Within uit Brazilië. Toevallig ja. een flyer gevonden van uh, deze band ja. in Zweden. Toen dacht ik, daar gaat hij luisteren. dat ik, oké, okay, dan gaan we draaien. Dat is ah, ja. Leuk. Ja. Ja. Inderdaad, klinkt lekker. Doe we een beetje een Motorhead. Uh, ja. Ja. ja, inderdaad. Een beetje de... Uh, Rock'n'Roll, inderdaad. Lekker. Tien ja. jaar, hè? En daarover ja. gesproken inderdaad. Tien jaar alweer, hè? Tien jaar geleden. Let me hear Great tijd. loss, soort muziek. Ja, absoluut. Yes. Ja. En dit jaar nog weer zo'n icoon ontvallen, Ozzy Niet te oh, ja, oh, ja. Ook een uh, groot verlies dit jaar. Ja, ja. en de, de meneer van At The Gates. Ja, ook. Ook een ja. Uh, groot verlies. En Lende allemaal. Ja, allemaal. het is eigenlijk geen goed jaar voor uh, de metal. Ja, dus ja eind 2000, 2025 overleefd als artiest. Uh, ja. Ook in Nederland. Zelfs in Nederlandse bands. Uh, de, ja. de recente, hoe heet die man nou? George met, uh, Coymans is overleden natuurlijk voor Golden Earring. Ja, ook. En die man die... van te dik in zijn kist. Ja, ja. ja. Oh. jezus. Nou, ja. Ja. ja, maar die, die promote het zelf, weet je. Dus die heeft <laughs> ja. het gewoon <man> over zichzelf <laughs> afgeroepen. <te> <laughs> Echt, hè? Ik moet je eerlijk bekennen. Ik ja. kende die hele man niet. René ja. Karst heb je het over, toch? Kerst, ja. Ja, ja, ja, ja, Ik kende die hele man niet eens, ja. voordat ik hoorde Krippie dat hij overleden was. Ik heb Ja, daar wordt huh? geen tachtig mee, weet, ja. weet je. Ja, toch, dat uh, is, wel weer. Persoon. Ja, Ah, ja. Gewoon uh, te dik is zijn kist en dan een hij al een feestje. Ja, precies. Hoe geloof ik nou? daar moet je niet over jezelf afroepen. Dus. Nee. Nee, nee. To, hell with, it, to hell with it. Volgende song. <laughs> ja, Volgende. Wat Volgende. hebben we nog meer? Uh, ja, Waar gaan, uh, gaan, we gaan we nu naartoe? Amerika. Design. Amerika. Design. En daarna, daarna, daarna komen ze. Ik weet niet, if you're listening from Japan. Maar volgens yeah. mij zit er een Nederlandse in. In die ja. Japanse band. Ik heb geen idee. Ik ga nog even wat meer informatie Ja, dan. Ga even dus, googelen. Tijdens, uh, Want we design. krijgen eerst die D-Side. Ja. En daarna krijgen we ski. Mos, ja, probeer dat maar eens uit te spreken, ja. Mos, <laughs> si? Moskwa. Si? Moskwa. Moskwa. Ja, zoiets. Ja. Met Plague uh, <laughs> Bearer. Maar eerst komt die side yes. They And are the children of the underworld. Right. Oh. We are the children of the underworld. gaat die Je hoorde, ik ga het nu proberen, Ski yes. Moskova. Ski Moskova. Met Plague Bearer. Awesome. En uh, Ja, klopt Lekker. Ja, ja. Lekker. Ja, zeker. Ze hebben van het album Desecration, een ding, en die is 10 februari al uitgekomen. Dus het is al bijna een jaar oud. Oh, oké. Okay. ze hebben nog okay. een album, maar... Ja. Awesome. Het, uh, ja. Ik denk Vier. dat ik wel vaker was ga gaan draaien. Woesje hoesje. ja. Woesie, woesie. ja. ja. Krijgen we nog wat meer fans over uh, in Japan? Ja. Ja, ja. Altijd goed. Absoluut. Ja, ja. En daarvoor was die side met... Yes. They are the children of the underworld. Yeah. Maar dat zijn wij ook. Ja. Dat zou, daarom zei ik we are. Ja. Maar hij dacht uh, dat ik vechten, uh, <laughs> echter, ja. corrigeerde. Maar dat was niet zo. <laughs> Is dat? Ja. Nou. No. En een goede voornemens. Hebben we een goede voornemens? Ja. Altijd. Ja. ja. ja. ja. Weer minder eten. Weer minder eten. We ongezond eten. Of, uh, ja, ja? Dat toch te veel ongezond dit jaar. Ja, en uh, mijn enkeltje hebt natuurlijk uh, mijn sporten belemmerd. Ja. Dus je wil ook dus, weer het sporten uh, gaan oppakken. Dat, dat wil ik ook wel weer een beetje gaan oppakken. inderdaad. Ja, ja, dat is ja. Goed. Goede, goede voornemens, inderdaad. Juist dan. Uh, nou ja, ik uh, ja, wil we gewoon weer stoppen met roken. Ja. Ja, weet je, gewoon uh, minder blauw, uh, een beetje die standaard dingen. Ja. Ja, daarentegen heb ik wel weer een goal, want ik doe het toen mee met de Spartan Race in mei. Oh. Dus ik moet wel voor gaan trainen. Uiteraard, dus dat hè? wil ik eigenlijk wel gewoon eigenlijk naar de feestdagen echt gewoon, gewoon gaan oppakken. Maar ja, ik train sowieso altijd best wel veel. Ja. <laughs> en uh, ja, weet je, dus uh, dat wil we lekker doen. Lekker. Ga je ook naar de sportschool dan om te Nou nee, ja, ja. ja, zeker. Of, ja? Ja, sportschool of buiten. Dan ga ik uh, over het strand en dan over de boulevard. Of hier door de duinen. Dan kun je natuurlijk vet lekker lopen. Ja, precies. Ja, weet je, genoeg hier ook. Ja, ja. met je werk uh, kom je ook genoeg in bewegingen. Ja, zeker. Dus, dus, uh, uh, wat dat betreft, ja, komt er niks tekort. Hoor. Nee, nee jij nog? Nee. Ja, ja, we hebben het nog niet eens over mijn jaar gehad. Nee, en over mijn voornemens. Nee, nee, ja, ik heb eigenlijk geen voornemens. Je hebt uh, geen voornemens? Nee, niet echt nee. Want ik ga ah, gewoon lekker. Ik heb uh, nou. een goed, uh, goed levertje, ik uh, leef gezond, dus uh, ja, ik kan het alleen maar, maar beter uh, doen in het nieuwe jaar. Maar blijven doen wat misschien je iets doet. minder drinken, want ik heb afgelopen jaar natuurlijk best wel wat, uh, wat gedronken. Misschien ja, is dat uh, iets uh, om aan te werken, maar ja, ik ben een gezelligheidsdrinker, dus ik ben niet echt nee, zo iemand die... Zolang je niet van uh, pijp voor bier of alcohol? <laughs> nou, <en dan>, uh, <laughs> <laughs> nah, dat sowieso niet. Nee, nee, nee, nee, ja, nou, Gezonder eten, dat doe ik toch al, dus nee, wat dat betreft, uh, ik uh, leef gezond en ik doe mijn best. Ja. Dus uh, dat, ja. En gewoon uh, meer genieten. En goed doen. is goed, hè? Ja. Goed is goed. Zeker weten. Ja. Bij zijn les. Goed ja. is goed. Yes. Als je iets goed doet, is goed. Precies. En wie goed doet, die doet... Uh, ont uh, goed ontmoet. hoe weet dat ook? <laughs> ja. Um, ja, volgende. Ja. Ja. Een uh, oude bekende. Ja. Een hele oude. Hele oude. hele oude. 87, toch? Ik er een 87 alweer? Ja, volgens mij wel. Ja. Volgens mij heb ik nog de originele CD. ook als ik dat? Eh, vind. Ja, volgens mij ook. Kans voor jou even niet. Ontdekken, maar volgens mij komt Scum, waar we het over hebben uit 1987. Skum scum en Katwijk. Nee, ja, dat, nee. Is de, dat is heel wat anders. Ja, nee. dat is de. We beginnen daar. Dat was wel optredens altijd geweest. Ja, ja, Scum, en, en, ik en, ga het nog wel vroeger. Ja. Dat is wel een idee voor uh, eventueel andere optreden. Ik zou die nog die een keer naar die site gaan, in Scum en Katwijk, maar ja. Katwijk vond het geen goed idee dat die site daar kwam optreden. Dus, uh, dat ging niet door. Zo van de blauwe nee. knoop nee. daar ook. Ja, dat is wel uh, zwarte dat, kousjes. Zal, ja. Dat is wel niet. Absoluut. Als meneer Benten met zijn omgekeerde oh, ja. kruis in zijn voorhoofd. Oh, ja. uh, nou, we zullen nee. daar wel niet van mij denken... als je daar rond <laughs> met mijn tattoos van mij en onder, onder een kruis om de nek. Zien we een keer als je van Zandvoort daarheen rent... een keertje rondje Katwijk doen. Ja, ja. kijk leuk. wat er. Goeie. We hebben we het over. Ja. We hadden het over Nepal Death. Yes oh. yes. Altijd lekker. Oops. Bijna is nu. Ja, ja. Is nu. Bijna, nu. Is nu. Bijna, Bijna is nu. Bijna is nu. Ja. Uh, je hoort het Nepal net met cum, En daarna hoorde je Possession. Belgische Possession met Sacra ja. Yeah. Dus dat, dat is ook wel mee, lekker. Meer Possessions, Possessed Possessions. Ja. Maar Niet Possessions. Uh, Waar kwamen ze vandaan? België. België. Ah, België. Allee, Allee. Allee, manneke. België. Allee, manneke. Foto trekken. Ja. Allee. Allee, Allee laptig. Oké. Okay. Ja. Ja. Nu gaan we. Naar ja, Nederland. Naar Finland. Finland. Ja. Hey. Dit dus, uh, qua band dan. Ja. We hebben ons eerder gedraaid. Maar uh, is Finland is ja. Nog een keer. Nog een keer. Ja, Nog een maar, keer. Dat wil oh, nee. je wel. Ander ja. nummertje. nummertje. Ja. ja. Ander nummertje. Vertel. Wat Ja. dit? Ja. Trollheimsgrot. Trollheimsgrot. Met de uh, heilige zwarte zon. Holy Black Sun. Oh, dat is gewoon Engels. Sun. De, ja, geen uh, geen Finst titel. Okay. Nee, ze hebben geen Finst. Ik ah. weet niet wat het in het vins is. Ik ken alleen maar uh, perkelen en viet doen. En, uh, ja, Mykos Kogur is IJslands. Maar ik heb gewoon geen één IJslandse tekst. gewoon. Nee. Uh, echt Wat gewoon cool. Nou, voor volgende album. Alles in het IJslands. Alles in het IJsland. Het je maar vast verdiepen. Go Google Trends. Ja, ja, precies. Ja, dat is ook onder. die staat er ook tussen IJsland natuurlijk. All right, we gaan hem draaien.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 baby. Dus fight, zijn ja, ik kan ja, het ja. zeggen. Uh, Behoorlijke uh, piste. Uh. Ja, die, die had er de zin in. Ja. Revenge, scum, defection uit uh, Canada. Oh, oh, niet harder man. kon dan man man Death, Canada. maar uh, deze hey. komen er wel overheen. Right ja, toch? <laughs> Lekker. Ah. Ah, Ziet je goed? Ah, ja, we moesten even Ja, uh, hè? Nee, ja, ja, even iets maar. Ja. Ben, uh, ik ben bijna klaar voor u. Ben bijna klaar. Ben bijna ben klaar, Ja. Uh, maar revenge. Vertel gaan we wat nog is dat? Pijlen de pijlen er licht in gooien? Of, uh, nee, ik, heb, uh, mm. ja, ik heb wel wat vuurwerk. Maar goed, oh, laat ik je Ja, ik... toch? Zeggen ze. Ja, fuck that, zeg maar. ze. Gewoon, ja, nee, we dat. Zeggen nee. Ze gaan uh, massaal afsteken, heb ik gehoord. Ja, hè? Nou, dus, nou ja, kijk, het is lijkt categorie ja. te, want Categorie 1 kan wel. Volgens ja. mij. Dus dat blijft gewoon. En dat weet je, ik had laatst met twee jaar een pakketjes niet. gekocht. Uh -huh. Dat was best wel grappig eigenlijk ook. Want je, voor zo, je zo'n supermarktpakketje zit. Zo, ja. Dan dus schiet toch wel je al verstraat mee blauw, Dus dan weet je. Nou, nou, nou, nou, ja, dat Dus ja, Kijk. Dan, ja, voor die meid is het ook leuk, weet je. Ja, je dus dat, ja, wel, dat is kindervuurwerk dus, inderdaad. Ja. Maar in Duitsland <trales> stonden we er toch wel hele rijen ook, ja, hè? Zo, niet normaal. Jesus, yes, er niet je voor voor bij hoeveel geld er wordt uitgegeven, ja. anders? Ja. Gewoon gasten zin terug, Niet normaal, man. Kind Daar werk niet. ik twee maanden of de, twee en halve maand ja, voor. Dan ja, knallen dat, ze uh, gewoon in een de, ja. Ik denk Wat de ja. fuck, jongens. Ja, Doe normaal. Ze, die sparen gewoon een heel jaar. Ja, ja bizar. En zo, ja. Al dat laatste keer, weet je. Dit is gewoon Om geld een hel. Ja. Maar daarna denk ik ook, weet je, als je het echt wel een keer toch wel krijgen. Ja, okay. Weet je wat we ons nou gaan doen? kom ja, op. Dat, dat valt toch ook. niet de hand aan. Dat denk Want ik ook niet. Ze hebben toch wel eens eerder zo'n vuurwerkverbod gehad. Tijdens covid en zo. Ook scheidhaar gehad, iedereen dus. O, ja. Voor de, voor de diertjes Fuck, is het zo. Ja, nee, voor de diertjes zeker. Maar als, maar. als, het, als het twaalf uur is en er gebeurt niks, is dat ook zo raar. Nee, ja, ja, er moet wel wat gebeuren. Maar denkt, maar dan maar gewoon een vuurwerk ja. of zo. Of ze moeten gewoon een, een vuurwerkshow organiseren ja. vanuit de gemeente ja. of zo. Dat iedereen daar naar kan kijken. In ieder geval wel verantwoord wordt afgestoken. Ja. Ik ben zover voor het met Ik ben zover. Ik ben zover, ja. Nou, laat maar horen dan. Ja. <laughs> Komt Komt die? <laughs> Dit is a Play It Loud's Metal News, het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. Er is niet zo heel veel gebeurd de afgelopen weken, maar in ieder geval... de organisatie van het Brainstorm Festival heeft 23 december... de eerste drie namen bekendgemaakt voor de eerstvolgende editie... die op vrijdag 6 en zaterdag 7 november volgend jaar dus... gaat plaatsvinden in podium Gigante Apeldoorn. De Noorse topsanger Roy Kaan van Conception en X Camelot... fungeert met zijn begeleidingsband als hoofdact van het evenement. Het klassieke Camelot-album The Black Halo uit 2005... zal centraal staan bij dit optreden, aangevuld met ander werk... Uh, even kijken hoor. Uh, en eveneens uit Noorwegen komt de gothic metal groep Sirenia... die zijn 25 ste verjaardag komt vieren. De derde formatie op de voorlopige affiche... is de traditionele heavy metal band Witch Hazel uit Engeland. En daar komen later nog de nodige acts bij... Tot uh, 24 december, dat is om vier uur, kon je dus de vroege vogelkaartjes bestellen tegen een gereduceerd tarief. Maar dat is inmiddels uh, de gewone verkoop van de reguliere commitickets uh, voor de normale prijs. En speciale onder de 18 kaartjes. Uh, later zal de verkoop van de dagkaarten volgen. Meer informatie over dit festival vind je dus op www.brainstormfestival.com. En uh, ja, uh, zangeres Silje Wergerland gaat The Gathering verlaten. Na 16 jaar vindt de Noorse het tijd voor wat anders. Ze bedankt de fans en bandleden voor de mooie herinneringen en wensen het beste voor de toekomst. Wat ze zoal gaat doen is nog niet bekend. The Gathering heeft afgelopen zomer zes shows gespeeld met Anneke Vergiersberg op zang in het teken van het jubileum van Mandy Lion, het doorbraakalbum uit 1995. Ook voor komend jaar staan er meer shows rondom deze plaat in de agenda. Waaronder op Paaspop, Into the Grave, Halfvest, Graspop en Wakken. En dat waren de metalnieuwtjes weer voor deze week. Sorry. Hallo? Huh? Ja, ja, ik ben er weer. stoppen met de band. sorry. Man. Ja, toch ja, wel? Ja, je ja, er ook. Mee? Ja, fuck die shit, man. Ja. Hey, uh, ga je, eerst eerste, weet die, uh, die, uh, die lapt dan eerst weg. Heeft hebben ja. zo'n goede zangeres uit Noorwegen. Ja. En vervolgens gaan ze meer shows met haar doen. Ja. Nee, ah, fuck die shit. Ja, man. ja, dat zou ik ook stoppen. Nee, Ik zou de echt denken: Gorture Dratil Helvet. Dratil <laughs> oh. We gaan eruit, Ben, want we hebben niet veel tijd meer. Nee, oh, als we één uh, uh, beeld nog wat Rape your mouth with frozen shit. Dat tot is een van de teksten die je nu o, gaat horen. Klinkt lekker. Nou, Heerlijk. tot in twee ah, uur met meer uh, uh, metal. alle hoeken van de wereld. Oh.